Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Regeringspartij D66 wil dat er opnieuw wordt gekeken... naar de Nederlandse missie in de straat van Hormuz. Eind deze maand vertrekt het marinefragat de Ruiter naar de zeestraat bij Iran... om daar onder meer westerse olietankers te beschermen. Maar D66 is bang dat de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani... door de Amerikanen zal leiden tot meer geweld in de regio... De missie is daardoor extra risicovol, vindt D66. De SP was al tegen de missie en vindt nu dat die moet worden afgeblazen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Bagdad om de stad te verlaten. Iran heeft wraak gezworen voor de dood van de generaal. Hij zat in een konvooi bij de luchthaven van Bagdad toen hij met raketten uit een Amerikaanse drone werd gedood. De VS zegt dat Soleimani onder meer uit de weg is geruimd omdat hij plannen maakte om Amerikaanse diplomaten en militairen in en buiten Irak aan te vallen. De brief die vanochtend werd gevonden bij het Okura Hotel in Amsterdam is veiliggesteld door de explosieven opruimingsdienst. Het is niet duidelijk of er ook explosieven in zaten, maar de brief had dezelfde kenmerken als de bombrieven die gisteren werden ontdekt. De brief aan het Okura gaat voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut. Geen van de bombrieven is afgegaan, maar volgens de politie hadden de zware explosieven wel degelijk letsel kunnen veroorzaken. Onderzocht wordt wie erachter zit. En de problemen op het spoor tussen Den Haag en Utrecht gaan langer duren. Tot maandagochtend rijden er geen rechtstreekse treinen. Gisteren ontspoorde bij Voorburg een trein en de herstelwerkzaamheden kosten meer tijd dan gedacht. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht moeten voorlopig omreizen via Schiphol. Het weer bewolkt en af en toe regen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. En met ongeveer 9 graden is het zacht. Dit weekend vrij droog, soms ook wat zon. En het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 met nu ZFM luncht. Hallo, En alle handjes op elkaar voor. Willem van der Rijn. En waar die kringen vandaan komen, ik weet het niet. Ik ga morgen eens even een grote spuitbus halen en mezelf even hier lichtelijk vergiftigen. Oké, okay, dat even terzijde. Wat hebben wij nog in dit uur? We hebben als vaste item hebben wij natuurlijk nog de Yuko de YouTube cover. We hebben nog iets over een uh, isoleercel... Uh, om het uh, wegens het vrijlaten van soortgenoten. En we hebben uh, alvast een eerste headliner van Pinkpop. Misschien heb je dat nog niet gehoord, maar uh, dan komt dat in ieder geval ook voorbij. Hé, hey, uh, het is de elfde van de elfde geweest. Uh, ik begin al uh, langzamerhand weer een beetje uh, in uh, hogere sferen te komen. We hebben natuurlijk... Uh, ja, bij ons is, uh, is het prinsenbal een beetje wat later. Maar uh, hij is er wel en ik ga er naartoe, natuurlijk. Want uh, we moeten even onze Petra en Iris afgevoerd zien worden. En uh, de nieuwe prins bekendmaking bijwonen natuurlijk. En uh, ja, omdat het uh, carnavalsperiode is, gaan we toch eventjes naar de snollebolletes hoor. En uh, springen onder u. altijd gezellig en helemaal voor jou. Helemaal voor jou. Him voor Ja, en. Ik... Uh, Dan ben ik ondertussen alweer een jaar ouder geworden. En ik hoor deze muziek. Um, ik, ik moet even een klein beetje gaan trainen. Wil ik dit allemaal bij kunnen houden, denk ik, de komende tijd. We gaan naar Camilla Cabello en A Liar. Altijd gezellig, hè, die Camilla Cabello. Of niet? Ja. Willem van Rijnpunt, I don't care if you're here or if you're not alone. It didn't happen The way that your lips move Ja, we gaan even naar wat Nederlandstalig werk, nieuw Nederlandstalig werk van Marco Rosato. Snelle en Johnny Eubank. Maar uh, ja, dat nummer dat heet Lippenstift. En daarna gaan we het hebben over uh, de veroordeling tot isoleercel... wegens vrijlaten van soortgenoten. Willem van Rijn is ook te volgen via social media. Ga naar facebook.com slash of volg Willem op Twitter. Het Willem V. Rijn...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 Want ik zie je nog vergraagd staan, schat. Maar jij bent veel meer waard dan dat.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 Iemands geliefde of zijn grootste geheim Wil je de pijn Wil jij de pijn van hem Of wacht je op iemand Die er ook echt voor jou zal zijn Stel jezelf de vraag Ben jij niet veel meer waard Of een lippenstift op zijn paar. oh oh Oh oh oh oh, oh, oh, oh. Daar staan, een schat, maar jij bent veel meer waard dan dat. Ik zie het op ze. Daar staan, een schat, maar jij bent veel meer waard dan dat. Ziel je zijn. De lippen stift op zijn bra. Oh. Marco Borsato, en John Eubank en Lippenstift. Heb jij trouwens ook wel eens in zo'n situatie gezeten? Dat je alles uh, tussen de muren moest doen, thuis en buiten niet? Nou, ik wel. Het was op zich wel spannend natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant wil je toch ook wel eens uh, zoiets hebben van... Uh, hé, ja, laten we het eens even mee naar buiten komen. Maar goed, dit even terzijde. Dat is ook wel ook alweer duizend jaar geleden ondertussen. Laten we het eens gaan hebben over een zesjarige asielkater... genaamd Guilty. Leuke naam ook dat beest... Uit de Amerikaanse staat Texas. Die moet namelijk voor onbepaalde tijd die zo'n in. Ja, een kat hebben we het over. Um, na een strafrechtelijke uitspraak van een dierenopvangcentrum. Het huisdier kreeg deze sanctie eind vorige maand opgelegd. Nadat hij meerdere malen uit zijn verblijf ontsnapte. En hierbij ook uh, de soortgenoten losliet. Slim beest. Dit soort massa-uitbraken gebeuren meerdere keren per dag... volgens de staf van het opvangcentrum Friends for Life Animal Rescue... and Adoption Organization, al dus de Daily Mirror. Er kwam maar geen einde aan het kattenkwaad, zo verklaarden de wanhopige medewerkers. Er restte nog maar één optie, eenzame opsluiting in een extra beveiligde kamer... voor deze harige Houdini, zo meldt Animal Rescue op Facebook. De kat had zich in het verleden ook al schuldig gemaakt aan soortgelijke delicten. Voor hij naar het opvangcentrum werd overgebracht was hij ook al berucht om zijn lak aan deuren en sloten. Bij zijn voorreigenaar wipte hij telkens de voordeur open met zijn nagels. Dit om zijn partner in crime, een hond die niet naar binnen mocht... toegang te verschaffen tot de woning van de klerenleiderbecerij. Nadat het verhaal over de gewiekste Guilty wereldkundig werd gemaakt... ontstond een hoop roering. Het publiek bleek massaal aan de kant van een viervoetige slotenkraker te staan. Met de hashtag um, @freeguilty maakte zij kenbaar... dat het dier in hun ogen onterecht vast zat en werd aangestuurd... op zijn onmiddellijke vrijlating. Het dierasiel kon wel lachen om de aandacht en speelde een spelletje mee. Maar kwam hij ook vrij? Ja en nee. Zo bleek een aantal dagen later nadat Giltie niet was komen opdagen voor zijn gratieverzoek. De reden? Hij was wederom ontsnapt. En na een korte klopjacht werd het delinquente poezebeest staande gehouden... en opnieuw naar zijn eenzame cel overgebracht. Het asiel plaatste een oproep met de vraag of iemand zich over hem wilde ontfermen... Uh, als iemand nog op zoek is naar een hele slimme kat... die wel met honden, maar niet met gesloten deuren om kan gaan... dan moet je deze echt ontmoeten. En neem hem me mee naar huis, alsjeblieft, valt het te lezen. Aan deze wanhoopskreet is twee weken later daadwerkelijk gehoor gegeven... Guilty zal niet meer lang vastzitten en kan binnenkort genieten van zijn vrijheid. En nee, hij is niet nog een keer ontsnapt. Hij is gereserveerd door zijn nieuwe baasje die hem binnenkort komt afhalen. Nou, Het is trouwens over dat Guilty zijn nieuwe huis beschikt over inbraakbestendige gesloten. Ja toch? Mooi verhaal weer in Willemvanrijn.eu Wij gaan even huilen in de discotheek. Gaan we doen met Elke Zar. Je blijft luisteren! Luisteren. WillemvanRijn.eu en uh, heb je een leuk iemand gevonden en die loopt dan ineens weg... en die loopt dan naar zijn partner ergens achter in de hoek... en dan uh, ga je een beetje huilen in de discotheek... want dan denk je van, shit, kom ik eindelijk een leuk iemand tegen... is die al bezet. Wat een droevig verhaal. Dan moeten meneer Van Veenden maar even bijhalen. Kan die dat uh, opnieuw even vertellen allemaal. Hé, hey, uh, er is een plaatje vroeger uitgebracht, ergens in de tachtige jaren. Ik kan me nog goed herinneren, uh, daar was nogal wat even over... Want het woordje fuck kwam daarin voor. En uh, sterker nog, het woordje Suk ook. En uh, ik hoop dat ik de, de ranzige versie heb gevonden. Want je had ook een nette versie. Barbara McKay, ken je dat nog? Met It's Alright... Een beetje losser geworden dat je dit gewoon kan doen, maar ja, vroeger, nou ja, goed in de piratentijd. Weet je, dan draaide je hem gewoon, maar volgens mij is die op Hilversum niet zo heel veel gedraaid en dat ze daarom dus een wat uh, kuizere versie hebben uitgebracht. We gaan uh, naar de Yuko van de week, tijd voor de Yuko van de week. Yuko van de week. Yuko van de week. Is dus Overstyle en die spelen er nummer van de Dyer Trace, de Silvers of Swing, Op de ukulele. geweldig dit you get in the dark. Feel the ride right. Time to go. Binnen dat ik me niet geschoren heb. Nou, Rob, uh, dat heet een baard hoor, trouwens. Als je dat uh, vergeten bent, uh, ik zal je zo wel eens even bellen. Maar goed. De Yuko was dat uh, van deze week, de Dire Straits en de Juko Lille solo acoustic cover met um, ja, Silders of Swing. dus van Overstyle. Um, dat houdt in dat je een beetje te dik opgemaakt hij hebt de foto's gezien. Oké, okay, ik heb vergeten mijn geluid uit te zetten. Fijn. En dan moet ik dat alsnog even doen. Want dan gaat hij verveeld natuurlijk weer allemaal berichtjes zitten sturen. En dan blijft dat ding gaan. Zo. Um, rust in de tent. Het is... Uh, ja, we zijn alweer uh, over uh, drie vierde van het programma. En um, ik kwam een heel bijzonder nummer tegen. Toen ik een playlistje aan het maken was voor uh, vandaag. Uh, heb jij er wel eens van gehoord dat Normaal samen met de zanger rest zonder naam een nummertje hebben gemaakt? Nou, het is echt zo. Ga maar luisteren. Rock around the clock. Met onze muziek. Onze muziek. Lekker je dag door. WillemVanRijn.eu One 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 6, 7 o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 rock. niet achter. Normaal, een bijzondere combinatie met de zangeres zonder naam. Uh, ik hoop dat ze rustig op de stoel zit, nog boven op dat wolkje. Uh, en anders, sorry, Mary Servaas. Wij gaan luisteren naar de nieuwe Duncan Lawrence. Uh, love Don't hate it. Uh, het hele gedoe van het Songfestival... gaat natuurlijk ook weer beginnen... met die extreme figuren. Um, ja, het is, uh, ik vind het een belachelijke toestand. Het zijn allemaal transgenders en homo's... en weet ik veel wat er allemaal rondloopt. En een heel af en toe een, een, een, een andere typetje zanger... Uh, met de meest vervreemd verkleedste figuren. Uh, en dan willen ze ook nog geld van de regering hebben. Ik, word, ik, nou, ja, nee, ik ben het er niet mee eens. Want het is ook mijn geld. Weet je. Zoek het lekker uit.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 Close your eyes, close your eyes Best van een lekker nummer Love Don't Hate It Duncan Lawrence En uh, wij gaan eventjes uh, Even het tempo een beetje opvoeren Er is dus een remixje gemaakt Van Cher En dat heet Song for the Lonely Speciaal voor jou Als je, als je eenzaam bent Dit is de Barry Harris 2018 remix Ook weer zo'n lekkere dansplaat. beside you You don't have to look no more 2018 deze remix gemaakt hebt. Song for the Lonely van Share. We gaan eventjes naar Pinkpop nieuws. Pak vast een pen en papiertje bij de hand, dan kan je alvast bekijken wanneer, schrijf je even op wanneer je de kaartverkoop begint, en wanneer je een kaartje kan bestellen. Dan weet je dat vast... Want uh, ja, die vliegen ook de deur uit die kaartjes volgens mij. Ik weet niet of dat uh, te veel stikstof oplevert, Zo uh, al die mensen op zo'n <laughs> veldje en zo. Nee, maar goed. Uh, in juni 2020 stromen muziekliefhebbers uit het gehele land... massaal uit naar Landgraaf voor de 51ste editie van Pink Pop. De organisatie heeft woensdag de eerste headliner bekendgemaakt. Vorige week woensdag moet ik zeggen. Niemand minder dan de mannen van Red Hot Chili Peppers... gaan het afsluitende optreden op de eerste dag verzorgen. In 2016 zette de band het festival al redelijk... Op op zijn kop vrij letterlijk met een handstand. Handstand, hand, hand, van de baschieter is Flya. Pinkpop heeft ook enkele andere artiesten onthuld die Limburg een bezoekje gaan brengen. Zo komen Kane, de Deftones, Sarah Larson. Uh, die komen ook naar het festival. Ook de bekende metalband. Zo, dat komt er niet meer uit. Metal, metal, Band Disturbed, die nooit eerder op uh, dit festival uh, stond. Die gaan er een optreden geven. Pinkpop duurt drie dagen en vindt plaats op 19, 20 en 21 juni 2020. Het festival doet dit jaar aan een vroege verkoop. De kaartverkoop gaat namelijk al vanaf zaterdag 23 november om 10 uur van start. Voor weekendkaartjes en een plekje op de festivalcamping ben je, schrik niet, 230 euro kwijt. <laughs> wow. en, um, een dagkaart kost maar 110 euro. Dus schrijf het in je agenda. Zaterdag, uh, wat zei ik nou? Uh, oh, oh. De, de, uh, even kijken hoor. De, de, zaterdag 23 november. Vanaf 10 uur moet je voor je computertje gaan zitten om kaartjes te bestellen. Gaan wij even luisteren naar een nummer van de Red Hot Chili Peppers. Around the World. En dat is uh, de albumversie. Willem. Chili Peppers op Pinkpop volgend jaar. Als je ervan houdt, ga er naartoe, want dat kan wel eens wat zijn. Alle informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu willemvanrijn willemvanrijn willemvanrijn willemvanrijn Willem van ja. We gaan weer even terug in de tijd. En dat gaan we doen met Blondie. Ook weer uit de tachtige jaren. En Hard of Glass. ...dat jij met plezier hebt geluisterd. Als je nou meer informatie wil... ...dan uh, moet je maar even kijken op de site. Uh, daar ga ik je zo een singeltje over laten horen... ...en dan uh, komt het helemaal goed. En uh, even kijken... ...volgende week is Koos uh, Janssen in uh, het programma... Hij uh, ...heeft een uh, singeltje gemaakt... ...een beetje, ik denk wel, voor het carnaval... ...en naar mijn duifjes. Uh, die is de volgende week... ...en die gaat dan uh, alle itempjes doen... ...dus dan hoor je mijn stem niet zo heel vaak. Ik ga je verlaten met CB Milton... ...en send me an angel...